6 uur Christian Bonenbakker met het NOS journaal. De Venezolaanse presidentsverkiezingen zijn gewonnen door de socialist Maduro, een vertrouweling van de overleden president Chavez. Met een miniem verschil versloeg hij de liberaal Capriles. Maduro kreeg 50,7% van de stemmen, Capriles 49,1%. De voorzitter van de kiescommissie riep de Venezolanen op om de uitslag te respecteren en de rust te bewaren. Veel basisschoolleerlingen krijgen in groep 8 een hoger schooladvies dan de CITO-toetsen aangeeft. Dat schrijft Dagblad Trouw op basis van cijfers van de onderwijsinspectie. Vooral in de vier grote steden worden hogere adviezen gegeven. In Friesland zijn ze juist aan de lage kant. De inspectie heeft besloten een onderzoek in te stellen naar de kwaliteit van de schooladviezen. In ziekenhuizen zijn jaarlijks 4500 gevallen van geweld tegen personeel. Dat schrijft het AD op basis van een enquête onder ziekenhuizen. In ruim een kwart van de gevallen gaat het om fysiek geweld. De andere meldingen gaan over verbaal geweld, zoals geldpartijen en bedreigingen. Minister Schippers zegt in het AD dat ze het geweld volstrekt ontoelaatbaar vindt. Het Nieuw Republikeins Genootschap vindt dat koning Willem-Alexander minder moet verdienen. De Republikeinen starten een burgerinitiatief. Als 40.000 mensen hun oproep ondersteunen, moet de Tweede Kamer erover praten. De koning verdient ruim 8 ton. Dat is volgens het genootschap veel meer dan de Amerikaanse president... de Duitse bondspresident en de Spaanse koning. Autofabrikant Hyundai presenteert vandaag de eerste auto in Nederland... die op waterstof rijdt. Honderden ingenieurs hebben er 14 jaar aan gewerkt. Het gaat om het bestaande model ix35... maar dan met een brandstofcel die draait op waterstof... Hij stoot alleen waterdamp uit. De auto is nu nog duur. Hyundai hoopt dat overheden het goede voorbeeld geven door er een paar te kopen. Het weer, het is droog, minimaal rond 10 graden. Overdag af en toe zon, maar ook stapelwolken. Vooral in het oosten kans op een bui, mogelijk met onweer. tot 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is maandag 15 april. Goedemorgen. De Russische asielzoeker Alexander Dolmatov... pleegt de zelfmoord in een opvangcentrum en hij is niet de enige. We praten daar vanochtend over met de directeur van Amnesty International, Nazarski. Overheidsinstanties hebben grote fouten gemaakt bij de opvang van Dolmatov. Correspondent David-Jan Godfoy sprak Dolmatov's moeder daarover. En wij spraken met zijn voormalig advocaat. Online gokken dan wordt legaal, maar wel onder zeer strenge voorwaarden. Te streng volgens de gokbranche. U hoort zo de bezwaren. We spreken de directeur van de Holland. U hoort ook over de nieuwe president van Venezuela. Verslaggever Louis Dekker rijdt de hele ochtend rond in een auto op waterstof. En Mark-Robin Visser staat al vroeg op appel. Met gepoetste schoenen, want in Amsterdam komen vandaag geen tien, geen twintig... maar maar liefst honderd commandanten bij elkaar... om het militair ceremonieel op 30 april door te nemen. Geef acht! En de muziek vanochtend onder meer van de Steve Miller Band. I heat up 7 minuten, overigens 6 uur luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan u bijpraten over het nieuws van de afgelopen uur. En dat komt onder andere uit Venezuela. Want zojuist is bekend geworden dat de interim president Nicolas Maduro de presidentsverkiezingen nipt heeft gewonnen. Maduro dreigt zijn overwinning op aan de vorige maand overleden Hugo Chavez. Aanon de commandant de Onze correspondent Mark Bessems is in de Venezolaanse hoofdstad Caracas. Uh, Mark, heeft Maduro dus niet zo overtuigend gewonnen? nipt, is dat een tegenvaller? Uh, ja, eigenlijk uh, denk ik voor allebei de partijen. Want Capriles, dus de die had de afgelopen dagen gezien dat zijn uh, populariteit steeds verder steeg. En er was toch wel heel veel hoop. Uh, in de loop van de avond kwamen er allerlei berichten... dat hij in die staat had gewonnen en in die staat allerlei geruchten... Nou ja, dat is dus een teleurstelling bij de oppositie. Maar ik denk ook bij Maduro, want het is toch echt een hele nipte overwinning. 50,66 voor uh, Maduro en Capriles, 49,07. Dus dat is een heel klein verschil. Je zult ongetwijfeld nu allerlei klachten krijgen vanuit de oppositie... over, klein, over onregelmatigheden, misschien zelfs fraude. Dus het is, het is geen uh, ruim mandaat waarmee hij de komende zes jaar... Uh, het socialisme het in de stijl van Chavez. Uh, verder door kan gaan voeren. Mark Bessems vanuit Caracas. Mark, we horen later meer van je. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry... wil weer gaan praten met het regime in Noord-Korea. Op het juiste moment en onder de juiste omstandigheden... zou direct overleg mogelijk zijn, zei Kerry. Maar het zal wel de nodige moeite kosten. Ik denk dat we moeten zijn en frankly, niet publiek alle oplossingen, maar privé en quiet op de hoogste levels van het reglement. om snel te nemen om een vreedzame resolutie te nemen. Noord-Korea heeft in het verleden vaak aangedrongen op directe gesprekken met de Amerikanen. maar die wilde altijd liever samen optrekken met Zuid-Korea, China, en Japan. Kerry begrijpt dan ook dat de Noord-Koreanen wel wat achterdochtig kunnen zijn. We zouden hopen dat welke consideraties of fears de Noord heeft. Uh, of of the United States or of others in the region that they would come to the table in a responsible way and negotiate that. Gerry Dae tenais in Japan waar de Korea -crisis bovenaan de agenda stond. Het regime in Pyongyang lijkt zich de laatste weken voor te bereiden op een oorlog. Op 1 juli wordt Kroatië lid van de Europese Unie en gisteren waren er alvast verkiezingen voor het Europees Parlement. Maar weinig Kroaten namen de moeite om naar de stembus te gaan. De opkomst bleef steken op bijna 20 procent. Mensen die wel gingen stemmen hopen op een betere toekomst voor Kroatië. Zoals deze man die hoopt dat de politici in Brussel hun best gaan doen voor het land we dat We We Van de twaalf Kroatische zetels in het Europees Parlement gaan er zes naar de Centrumrechtse Oppositiepartij, HDZ. Vijf naar de centrumlinksregeringspartij, Regeringspartij, SDP. En één naar een kleine linkse partij genaamd HL. Bij een landing op Eindhoven Airport is een zweefvlieger ernstig gewond geraakt. Nadat de linkervleugeltip van het toestel de baan had geraakt, sloeg het vliegtuigje over de kop en brak in stukken. Omroep Brabant sprak met een jongen die het ongeluk zag gebeuren. Ja, er kwam opeens een zwever heel laag aan en die, uh, ja, die kwam anders aan als normaal. En die ging opeens naar beneden en toen kwam hij weer omhoog. En toen uh, maakte hij een hele scherpe bocht. Iedereen keek al weg. Dan ging hij vol op de sloot en en uh, hoorde je dof of een hele doffe klap. De piloot is een man van middelbare leeftijd, uit Eindhoven. Hij ligt nog in het ziekenhuis. Het spande erom, maar het is de tegenstanders van de overleden oud-premier Margaret Thatcher net niet gelukt om hun anti-Thatcher lied Ding Dong the witch is dead op nummer 1 te krijgen. In de wekelijkse hitlijst bleef het nummer steken op nummer 2. Ding dong, the weekend, De nummer komt oorspronkelijk uit de film The Wizard of Oz uit 1939. De kranten dan. Eerste blik in de Telegraaf leert dat dat gaat over Ajax. Groot bovenaan de voorpagina. Ajax heeft titel en visie. We zien de Ajaxiden op het veld van PSV. Hoe pijnlijk. Allemaal met de handen omhoog. Prachtige foto ook. Daarover in het Algemeen Dagblad op de voorpagina. We zien Kevin Strootman weglopend na de 3-2 beseft dat hij verliest, verloren heeft. Misschien de titel wel uit handen gegeven met hangende schoudertjes. Prachtig, prachtig beeld. Volkskrant dan opent met uh, de Kamer. Die stelt engere, strengere eisen voor voor de oprichting van een uh, verslavingskliniek. Toegangsdeur voor nieuwe verslavingsklinieken moet op slot. En mag alleen nog open als aan strenge eisen is voldaan. Het is een reactie op het initiatief van de Volkskrant... om op papier zo'n verslavingskliniek op te zetten. Agressieve patiëntenplaag in ziekenhuizen. Je hoort het al even in het bulletin. Het is een verhaal uit het Algemeen Dagblad. De opener ook bij de krant. Ziekenhuispersoneel is ruim 4500 keer per jaar het slachtoffer van fysiek en verbaal geweld. En in ruim. In 200 gevallen is het geweld zo ernstig dat de dader een toegangsverbod krijgt. Trouw opent met het advies van de basisschool. Uh, volgens Trouw zegt dat maar weinig. Kinderen met evenveel aanleg maken op de ene basisschool veel meer kans op een hogeschooladvies dan op een andere. Blijkt uit cijfers van de onderwijsinspectie. Het geeft aan dat er hele grote verschillen in dat advies zijn. Tot slot nog even terug naar de Telegraaf. Uh, de krant heeft het opnieuw voorzien op de VVD. Kopstukken in het bezuinigingsdebat tegenover elkaar. Chaos bij de VVD is de grote kop. Liberale fractievoorzitter Zelstra gelooft er weinig van... dat de economie de komende maanden zo fors zal aantrekken... dat nieuwe bezuinigingen voor komend jaar van tafel kunnen. Premier Rutte zei er juist van uit te gaan... dat nieuwe bezuinigingen niet nodig zijn. Dit is tot half tien het NOS Radio 1-journaal.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 Hoort u met Mermaid. 16 minuten over 6. Wij gaan naar Mark Robin Visser. Die is uh, in afwachting van wat komen gaat, hè, Mark Robin? Ja, ja, ja, ja, alweer, ja. <lacht> wat zou er komen? <lacht> <lacht> Ik heb een heel mooi woord. Ik heb een heel mooi woord. En dat woord, dat is... bevelsuitgifte. Hmm. Vind je dat nog geen mooi woord? Ja, dat is een mooi woord. Ik zat er gisteren even naar te kijken. Bevelsuitgifte. En dat is eigenlijk het woord... Uh, wat samenvat uh, waar ik vandaag op sta te wachten. Dus op wat komen gaat, dat is de bevelsuitgifte. En Thijs van Leeuwen, u weet, u, u, u, u, kende, kende u dat woord al? Ja, dat kende ik al. Dat doen we ook uh, met uh, Prinsjesdag. Uh, dan gebeurt dat ook. Ja. Dus bij alle grote ceremonies is er een moment van bevelsuitgifte... zoals u dat zo mooi uh, formuleert ook. Prachtig, hè? Wij staan hier voor de poorten van wat officieel heet... Het, uh, wat was het nou weer? Marine Etablissement Amsterdam. En u weet op... dat allemaal? Ja, we staan hier op hele historische grond. Het is uh, de oude admiraliteit en de oude VOC-werven. En het Slanszeemagazijn, wat hier nog steeds staat en wat het Scheepvaartmuseum is. Ja, links van, uh, van dit etablissement hier. Uh, meneer van Leeuw, ja, uh, we, we bouwen steeds, verder, steeds dichter naar 30 april toe, hè? Ja. En u krijgt, het krijgt komt, u het dan, komt het dan bij u ook allemaal weer boven? Ja, zeer zeker. Maar dat was het al uh, op het moment uh, <laughs> van de aankondiging van de applicatie in de huldiging op 28 januari. Ja. Thijs van Leeuwen was ten tijde van uh, de applicatie van koningin Juliana woordvoerder van de burgemeester te Amsterdam. Ja, dat was uh, woordvoerder uh, burgemeester Wim Polak. Die uh, was uh, de verantwoordelijke voor de openbare orde en veiligheid toen in Amsterdam. Ja, en dat was een hele spannende tijd. Dat was een reuze spannende tijd, want we hadden een maand daarvoor hadden we de grote Vondelstraat-rellen gehad, waarbij uh, bulldozer tanks de barricade hier in de stad moesten ruimen. Ja. Ja. Uh, we hebben een klein uh, geluidsfragmentje uit uh, 1980. Laten we even luisteren hoe dat uh, toen allemaal ging. Amsterdam, hoofdstad van Nederland, 30 april 1980. Een historische dag staat te beginnen. De dag van de troonswisseling. In het centrum van de stad hoort men het geluid van saluutschoten... afkomstig van Haar Majesteit Vergat de Ruiten. De salutschoten zijn in het havengebied het zijn om de versieringen aan te brengen. Tal van schepen, zoals deze grote Zweedse veerboot, worden gepavoiseerd. En ook in de verschillende havens van de stad, zoals hier in de Ertshaven, gaan op schepen en kranen de vlaggen in top. Gepavoiseerd hoorde ik even. Dat is ook een prachtig woord. Maar ik hou het in ieder geval bij dat mooie woord bevelsuitgifte. En uh, zullen we het terrein op gaan? Denkt u dat we erin komen hier? Ik denk wel dat we erin komen, ja. druk ze juist op het, op het knopje. Ja. Oh, de deur is dat open. Is de deur die is open. Een ja. zware stalen deur. Ja. We zijn erop. We zijn nu op met, uh, eigenlijk het eigenlijk terrein van het marineetubricement. Uh, altijd heel duidelijk zichtbaar aan de scheepsmars die er staat... met die twee kanonnen nog uit de tijd van Michiel de Ruiter. ja. Nou, hier worden straks uh, honderders... Zullen we maar gewoon oplopen? Dan zien we wel, uh, zien we wel wat er gebeurt. Heren. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Controle. Uh, controle, ja. uiteraard. <laughs> ja, worden die commandanten straks ook allemaal gecontroleerd die hier opkomen? Alles wordt gecontroleerd. Alles wordt hier gecontroleerd. Maar u kent meneer Van Leeuwen toch wel hier? Nee, ik ken meneer Vleeuw eigenlijk niet. Hij kent u niet. <laughs> u mag, uh, <laughs> hij kent u niet meer. Niet meer, nee. <laughs> uh, gewoon blijven. Ja, we, we, komen, we pakken onze paspoorten even erbij. En dan gaan wij ons helemaal uh, ceremonieel uh, aanmelden hier. Laat je maar even fouilleren, ja. Mark Robin Anders. <laughs> ja, we worden gefouilleerd ook nog. Alles. Ja, ja, goed. Alles gaat uit. Oh. <laughs> nou, veel plezier, Tot straks, hè. Tot straks. Joe. <laughs> horen wij nog van tien voor half zeven is het. Duizenden mensen gingen gisteren in Madrid de straat op... om te protesteren tegen het Koninklijk Huis. Ze eisen dat de koning opstapt... na alle schandalen die rond hem en zijn familie spelen. Anderen gaan nog verder en willen een helemaal een eind aan de monarchie. Correspondent Jessica van Spengen was bij de betoging... tegen het Spaanse Koningshuis. España, Het is een schande wat er nu gebeurt in het koningshuis, zegt deze meneer. En daarom willen we dat Spanje opnieuw een republiek wordt. Ik zie je er eromheen allemaal vlaggen? worden gebruikt om mee te zwaaien? Om om het hoofd te knopen? Dit meisje heeft er zelfs een jurkje van gemaakt. Het is niet de gewone Spaanse vlag, het is de Republikeinse vlag. Met een grote paarse rand aan de onderkant. Want veel Spanjaarden vinden dat het tijd wordt dat de koning opstapt primero que es una casa real que impuso Franco el dictador. Deze koning is nog neergezet door dictator Franco zegt deze jongen. Het volk had daar niets over te zeggen. Look, no entiendes cómo desde el poder político, o sea, cómo desde el gobierno eh nos está haciendo algo para quitar la monarquía o And dit meisje zegt het is onbegrijpelijk dat politici helemaal niets doen. Want een ander probleem, zegt ze. Iedere dag. resultaat dat ze een trauma met een andere, de corruptie. is dat we elke dag nieuws om onze oren krijgen van corruptie binnen het Koningshuis. Aparte van de corruptie en alles wat ze nu staan. met het elefant, de kazer van elefanten. En een koning die in crisistijd op een dure jachtreis gaat in Botswana. die er liefjes op nahoudt. La del Rey, el cuñado Robando. En dan is er natuurlijk nog die zaak rond zijn schoonzoon, Udangarin, die van corruptie wordt beschuldigd. En waar ook de naam van prinses Christina in genoemd wordt. En die hoeft helemaal niet te getuigen. No? Si es una más... Waarom niet, zegt deze mevrouw? Ze is ook gewoon een Spaanse. Que vaya la ley y que lo Ze moet zich aan de wet houden en uitleg geven. Es Daarom zijn deze mensen zo boos. De paus die opstapte en koningin Beatrix die aankondigde dat ze de weg vrijmaakt voor een nieuwe generatie, de Spanjaarden lijken te denken dat tussentijd stoppen dus toch mogelijk is. Maar of de charmante prins Felipe nog een kans moet krijgen? Ja, deze familie is van boven tot onder corrupt, zegt deze jongen. En daarom willen we dat Spanje opnieuw een republiek wordt. En dat deze koninklijke familie vertrekt. Spaanse koningshuis dus onder vuur. Bijdrage hoorde van onze correspondent Jessica van Spengen. Bedrijven reorganiseren te snel en te veel, dat vindt Henk Volberda, commissaris bij NXP en hoogleraar Strategisch Management, ondernemingsbeleid. En daardoor komen onterecht te veel werknemers op straat te staan. Door een reorganisatie bij OAT verdwijnen 180 banen. De meeste banen verdwijnen op het hoofdkantoor in Venlo... bij staffuncties en ondersteunend personeel. Nieuwe reorganisaties bij banken. OC zegt dat de reorganisatie onvermijdelijk is... vanwege de moeilijke marktomstandigheden. Zomaar een greep uit de reorganisaties van de afgelopen weken. Meestal noodzakelijk omdat bedrijven in de problemen zijn gekomen. Maar voor andere bedrijven is het veel meer een, een opschoonactie, uh, grote schoonmaak. Uh, grote bedrijven hebben toch de neiging om te gaan vervetten. Moet je soms toch een beetje snijden in het vet. Nee, wat we de hele tijd horen is reorganisatie bij een bepaald bedrijf. En dan horen we de volgende zin ook, ondersteunende diensten. Ja, kijk, dan moet u denken aan uh, ICT. U moet denken aan communicatie. U moet denken aan uh, sales en marketing, ondersteunende activiteiten. Dat zijn allemaal uh, activiteiten waar je in kunt snijden... en waar je niet direct negatieve effecten ziet in je prestaties... Uh, aan de andere kant moet je wel oppassen dat je niet in de spieren gaat snijden. En ook ja, wat je vaak ziet bij reorganisaties. Voordat de reorganisaties aanvangen, zie je vaak dat... Je talentvolle medewerkers uh, ja, die gaan als eerste vaak weg om uh, daaraan te ontkomen. Dat betekent dan dat reorganiseren niet altijd goed is? Nee, alleen reorganiseren is niet voldoende. Je moet tegelijkertijd nadenken over hoe kan ik mijn bedrijf vitaliseren? Hoe kan ik Nieuwe omzet te realiseren in nieuwe markten door nieuwe producten en diensten. En we zien toch vaak een soort kudde gedrag van bedrijven bij crisissituaties... om alleen maar te denken aan kosten-kosten-kostenverlaging. Ja. We reorganiseren ons misschien kapot. Um, we reorganiseren ons uh, uh, kapot, maar we zien ook dat hele succesvolle bedrijven, zoals DSM... Uh, ook reorganiseren. En dat heeft alles te maken dat bedrijven elkaar steeds meer gaan benchmarken. In de gaten houden. In de gaten houden. Maar zegt u nou echt van, um, ze lezen in de krant, ze horen op de radio... dat er een bedrijf gaat reorganiseren... en dat dan de vraag in de directiekamer wordt gesteld... moeten wij niet ook reorganiseren? Het zijn allemaal mensen. En uh, u moet het zo zien als um, uh, in een bedrijfstak kijken bedrijven goed naar elkaar. En als je ziet dat je directe concurrent gaat snijden en een kostenvoordeel probeert te bereiken, dan zie je dat men in de directiekamer gaat zeggen... ja, maar dan moeten wij ook eens kijken naar onze kosten. Wij noemen dat uh, kudde gedrag en uh, nou, dat zie je ook in Nederland. Je ziet bijvoorbeeld dat steeds meer uh, bedrijven in Nederland hun, niet alleen hun primaire activiteiten, maar ook steeds meer kennisintensieve activiteiten verplaatsen naar opkomende economieën. Yo, de Henk Volberda. Reorganiseren hoeft niet altijd. En zeker niet in hoog tempo. Hij was in gesprek met Bert van Sloten. Het NOS Radio 1 journaal Sport. In de Eredivisie won Ajax gisteren de toppen tegen PSV. In Eindhoven werd het 3-2 voor het team van Frank de Boer. En de titel kan de Amsterdammers bijna niet meer ontgaan. Ja, ik vind dat we, dat heb ik de persconferentie al gezegd voor de wedstrijd, dat ik vond dat wij uh, het meest constante zijn geweest uh, dit seizoen dan de, de twee gaande uh, seizoenen daarvoor. Omdat we, ik vind dat we altijd gedomineerd hebben tegen elke tegenstander dan ook. En niet altijd met het beste resultaat uiteindelijk, maar uh, ik, ik heb nog steeds het gevoel dat we tegen niemand uh, de mindere waren. Voor PSV lijkt het 100-jarig bestaan van de club uit te lopen op een drama. Met de bekerfinale nog in het verschiet lijkt PSV namelijk uitgeschakeld voor de titel. De trainer, Dick Advocaat. Je moet wel reëel zijn als je 6,8 staat met vier wedstrijden te gaan. Dat betekent dus dat Ajax het beter heeft gedaan. Zo simpel is het. Ajax staat eerste met vijf punten voorsprong op Vitesse en zes op PSV en Feyenoord. Tsjechische wielrenner Roman Kreuziger heeft de Amstel Gold Race gewonnen. Na een wedstrijd van 251 kilometer van Maastricht naar Valkenburg... kwam hij solo over de finish. Pieter Wening werd de beste Nederlander op een achtste plaats. Hij kon lang mee en dat had hij vooraf niet gedacht. Ah, je probeert altijd heel goed te zijn natuurlijk, maar ja, dit, dit weet je natuurlijk nooit. Hè. Dit is ook gewoon de, de vorm van de dag. Uh, ik heb van de week gewoon goed gerust en uh, ja, naar het baskeland. En dus, uh, ja. de laatste twee dagen voelde ik me echt op knappen, zeg maar. Geen nieuwe dopinggevallen in het Nederlandse wielrennen... dat was begin deze maand de uitkomst van het convenant tussen de ploegen Blanco en Vakans Soleil en de KNWU, weet u nog? Het resultaat verbaasde velen. Bondsvoorzitter Marcel Wintels wilde toen niet reageren. Bij de Amstel Goldrace deed hij dat wel. Er is uh, uh, bij veel mensen twijfel... of dit nou de alle eerlijke, alle eerlijke verklaringen zijn die gegeven konden worden. En ik begrijp die twijfel wel... Uh, tegelijkertijd, dit is wat het is. Ik denk dat de drie ploegen uh, hun uiterste best hebben gedaan uh, om te komen tot die waarheid. Dit is de opbrengst. Ja, wie zijn wij als KNWU om nu te zeggen dat we de ploegen en hun renners niet geloven? Wat wij nu gezegd hebben, terughoudendheid wat ons betreft. En aan de commissie om het zo direct te plaatsen in hun bevindingen qua cultuur, qua systeem en qua uh, laten we zeggen, vooruitgang die we met elkaar wel of niet boeken. Wintels verwijst daarmee naar de commissie Zorgdrager... die onderzoek doet naar de dopingcultuur in het Nederlandse wielrennen. Die commissie maakt volgende maand de resultaten bekend. En de marathon van Rotterdam is gewonnen door de Ethiopië Regassa. Tijd van 2 uur 5 minuten en 38 seconden. En dat is niet echt een toptijd. Beste Nederlander werd Koen Rijmakers... had een tijd onder de 2 uur 10 in gedachten En ook dat lukte niet. Nou, op zich gezien de omstandigheden ben ik wel tevreden. Ik denk dat ik wel weet waar de oorzaak ligt. Ik heb een wat uh, smalle voorbereiding gehad. In december was ik eigenlijk nog een te doen. Dus uh, met een, een wat smalle voorbereiding is het vrij logisch dat je aan het eind van de marathon uh, wat problemen krijgt. En uh, ja, daarbij dat ik uh, eigenlijk halverwege de race iets te veel energie heb verspeeld. Nou, is uh, dat uh, matige slot wel te verklaren. Maar het is jammer dat je dan die laatste kilometer... een toptijd eigenlijk uh, ziet verdwijnen. Want hij ging van de schema 2.10 naar 2.11... en uiteindelijk loop ik net boven de 2.12. En dat was dus een beetje teleurstelling voor Koen Rijmakers, Hij was wel de beste Nederlander dus. Tot zover dit sportoverzicht. Dit is Radio 1. Goedemorgen, het is... Uh...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 En het Nieuw Republikeins Genootschap vindt dat koning Willem-Alexander minder moet verdienen. Acht ton per jaar, dat gaat hij verdienen, en noemen de republikeinen exorbitant. Ze starten een burgerinitiatief. Als 40.000 mensen hun oproep ondersteunen, dan moet de Tweede Kamer erover gaan praten. Het weer nog vandaag af en toe zonder. Er ontstaan ook makkelijk wat stapelwolken. Vooral in de oostelijke helft van het land ontstaan buien, mogelijk met onweer. En Het wordt 15 tot 19 graden. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig. En De rest van de week is het licht wisselvallig. Later wordt het minder zacht. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB. John Bakker, goedemorgen. Ja, goedemorgen. 15 kilometer file. Heel normaal begin van deze maandagochtend. Met eh, zoals altijd de meeste vertraging op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort. Bij Rotterdam-Sjaloos 4 kilometer. Bij knooppunt Benelux eh, 2 kilometer. En bij Spijken Nissen nog eens 3 kilometer. Weet je wat het voordeel is van online shoppen? Het gaat sneller en je betaalt minder. Zeker bij QuickFit. Neem zomerbanden. Scherp geprijsd en gewoon te bestellen op quickfit.nl. Kies je banden uit, regel een afspraak, rij naar QuickFit... en binnen het uur sta je weer buiten. En je krijgt nu 20% korting op alle Pirelli's. Bij quickfit.nl.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 Taken seriously. Je kapt een paar bomen, legt een golfbaan aan en je kunt flink belastingvoordeel krijgen. Een lucratieve Maas in de Natuurschoonwet. En we nomineren weer een beste bestuurder van Nederland. Vanavond in de slag om Nederland op 5.30 9 bij de VPRO op Nederland 2. Veel zelfstandige IT-pro's werken via IT-staffing. De reden, de aansprekende projecten en onze vooraanstaande positie in de markt. Als jij mooie opdrachten wilt, kun je niet om ons heen. IT-staffing Good thinking. it Alles klinkt mooier in het concertgebouw. Ook Purcells, Dido en Aeneas door de Kings Consort op 24 april. Koop snel uw kaarten op Concertgebouw.nl. Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Vanaf vandaag wordt de eerste waterstofauto op de markt gebracht. En onze verslaggever Louis Dekker maakt alvast een rietje vanochtend. Maar eerst naar Venezuela. Want daar heeft Nicolás Maduro de presidentsverkiezingen gewonnen. Met een klein verschil verslaat hij zijn rivaal, Enrique Caperiles. En nip de overwinning of niet, volgens Maduro heeft het Venezolaanse volk gesproken. En la Ruim 7 miljoen mensen hebben op mij gestemd, zegt hij. Een kleine 7 miljoen mensen hebben gestemd op Capiladas. Maar ik zal iedereen die zijn stem heeft uitgebracht respecteren. aldus Maduro. Nou, dat is fijn. Mark Bessems in de Venezuelaanse hoofdstad Caracas. Want, Mark, um, het, is, het moet een enorm spannende verkiezingsavond geweest zijn bij jou. Ja, het was echt uh, heel spannend. Ik uh, zit hier in een uh, oppositiewijk en het was dood en doodstil... op het moment dat de kiesraad de uh, uitslag bekend maakte. En vrijwel meteen daarna hoorde je in de verte in de wijken... waar Maduro uh, populair is, het vuurwerk uh, knallen. Maar hier was het uh, potten en pannen en protest en echt uh, ontzetting. Het was een hele spannende dag met een, uh, nou ja, toch wel uh, bijzondere... Krabbe, met een spannende ontknoping ook, sorry. Ja, tot het laatste moment. Spannend. Heeft de verliezer al gereageerd? Nee, Maduro is nog bezig aan zijn overwinningsspeech. En nou ja, Maduro in de traditie van Chavez is nog wel even aan het woord. Normaal gesproken wacht Enrique Capriles tot na deze speech. En dan nou moeten we afwachten of hij in beroep gaat tegen deze uitslag... Hmm, want is dat de verwachting? Ik uh, kan mij voorstellen dat dat tot veel onrust zal leiden... namelijk als hij bezwaar gaat aantekenen. Ja, en uh, daarom denk ik dat hij waarschijnlijk... Uh, om de vrede te bewaren misschien wel gewoon uh, accepteert... Wat, dat deze uitslag uh, nou ja, nadelig is voor hem. Maar het is wel zo dat de hele dag allerlei meldingen binnen zijn gekomen... over, over onregelmatigheden, over incidenten bij stemlokalen, over fraude. Dus het was wel een heel erg... Uh, nou ja, onrustige dag wat dat betreft. Ja. En Hoe groot is nou de teleurstelling? Want dit is natuurlijk de, de aangewezen opvolger van Hugo Chávez... en dan met zo'n verschil maar winnen. Ja, nou, ik denk dat het voor de echte Chavistas wel een teleurstelling is. Het was wel een beetje verwacht, omdat deze man is niet populair. Hij heeft niet het charisma dat Chávez heeft. Het is niet een begenadigd spreker. Hij heeft een vrij slechte campagne gevoerd. En nou, dat zie je ook, want in principe is de uitslag... Uh, voor de Chavistas, dus de aanhangers van uh, de volgelingen van Chávez... Uh, minder goed dan die laatste verkiezingsuislacht in oktober van uh, Hugo Chavez. Dus ja, mm, ik denk dat uh, uh, heel veel chavez aanhangers toch wel een beetje bang zijn... dat ze nu langzamerhand steeds meer populariteit gaan verliezen. Mark Bessems vanuit Caracas, de hoofdstad van Venezuela. Dankjewel. We zijn er al een beetje aan gewend aan elektrische auto's... maar er is alweer iets nieuws. Verslaggever Louis Dekker rijdt vanochtend mee met Mike Belefante... van Hyundai, van Amsterdam naar Arnhem. En dat doen ze op waterstof. In 200 exit. Ik zie links op het dashboard... een metertje de hele tijd springen van 0 naar 20. Ja, dat is niet de toerenteller zoals je een normale auto zou hebben... maar ja, kilowattverbruik. Oeh, 40... Ja, maar nu is het weer nul. Dus hij reageert direct op het gaspedaal. Maar nou, we moeten nu tanken. Nou, we hebben nog 170 kilometer te gaan. Maar we willen naar Arnhem gaan. En dus moeten we de tanken volgooien. Kilo's moeten erin. Ja, kilo's. Ja, je kunt met één kilo waterstof kun je ongeveer 100 kilometer rijden. En daar gaat 5,6 in. Dus dan rij je 600 kilometer actieradius. you your destination. Ja, tanken. Dat is voor iedereen een makkie. Maar voor ons niet. Want het is even zoeken. Er zijn De er maar weinig. Ja, er zijn er nu nog weinig. Maar staatssecretaris Mansveld heeft uh, aangekondigd... dat twee bestaande tankstations, één in Amsterdam en Arnhem... krijgen een upgrade, die gaan naar 700 bar. En er komen er twee nieuwe bij, in Helmond en in Rotterdam... ook 700 bar tankstations. Dus dan hebben we er alweer vier... Dus dan kun je het hele land al door. Er zijn tankstations in Utrecht en in Zwolle gepland, in Den Haag gepland. Pionieren. Pionieren, ja. En niet in elke valkuif vallen die er is. Want waar tank je? Dat is het grote probleem. Wie kan de auto's kopen? Nou, we hebben gezegd: nu te koop voor gemeenten en overheden, later voor consumenten. Want de consument wil gewoon op de hoek kunnen tanken. Nou, dat kan straks. Maar nu nog niet, maar wij doorbreken het kip- en het ei-verhaal. De mooie vicieuze cirkel. Oké, okay, we staan. Ja, we staan. Uh, ik zet de motor uit. En als je naar nou buiten bij de uitlaat gaat kijken, zie je dat er waterstof uitkomt. Dus waterdamp. Hij druppelt. Ja, dat is waterstof. De enige emissie is waterdamp. Zullen we het opdrinken? Je kunt het opdrinken. Ik heb het alleen nog niet gedaan, want er komt ja, druppelsgewijs uit. Hè? De klep gaat open. De koppeling erop en nu gaat hij eerst een testdrukstoot geven... om te kijken of de koppeling inderdaad lekvrij aangesloten zit. En nu gaat hij dus zometeen starten en lopen. Het is alsof mijn fietsband wordt opgepompt. Ja, ja, ja, het is een slang waar gas onder druk doorheen komt. Dus dat is bij een fiets ja, hetzelfde principe in feite. Mike en Louis tanken bij busgarage Noord. Later in dit uh, NOS Radio 1-journaal. Meer over Louis' waterstoftocht van Amsterdam naar Arnhem. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1-journaal. De heropening van het Rijksmuseum, dat was het evenement van het weekend. Tenminste, zo leek het. Maar Utrecht vierde ook feest. Daar begonnen de festiviteiten om een jaar lang te vieren... dat 300 jaar geleden de Vrede van Utrecht werd gesloten. Hou de ontspanning in de danshouding. Voel elkaar in de cadans. Van een tango-workshop in een balzaal... Zoek de rust en kom tot de Tot de grote kinderdisco op het plein. Overal in de stad wordt 24 uur lang gedanst. Het weekend is de start van alle festiviteiten. Even een hele flauwe strikvraag, maar uh, wat vieren we ook alweer. 3000, nou, jaar 3.000 jaar breed, 3.000 jaar 3.000 zelfs. Hoe zat het ook alweer? Nou, volgens mij was het dat Utrecht sinds die tijd 300 jaar, dat het de stad is. Het de verjaardag vieren, ik word helemaal rood. Ik weet het niet echt precies. Ja. Nee. Wat vieren we ook alweer hier? Ja, bevrijding van Utrecht, toch? Bevrijding van Utrecht? Ja. Bevreden van, uh, geen idee eigenlijk. Is er iemand die het wel weet hier? Ja. De successieoorlog. 300 jaar geleden? 40 jaar, Karel... niet, niet 300 jaar. 40? Dat was een probleem. Karel... Hoeveel jaar was Ka het nou? 300 jaar. Nee, Karel II tweede... kon geen kinderen krijgen. Daarom was de successieoorlog. kwamen de Fransen naar Spanje ik denk toe. Dat denk ik problemen, op. trammeland, et cetera. Dus uh, vandaar uh, problemen. Waar gaan we het bespreken? Utrecht? Oké. Okay. En daarom staat hier nu het hele weekend iedereen te dansen? Dat is een beetje concept inderdaad. Ja. ja. Utrecht heeft er heel veel geld in gestoken. In die festiviteiten. Maar wat zie je? televisie en in de krant, daar gaat het dagen, weken lang alleen maar over Amsterdam, het Rijksmuseum. Ja, belachelijk. Dat vind ik sowieso, vind ik dat van de hele vrede van Utrecht, want de afgelopen twee, drie dagen is geweest in Utrecht. Er is zo weinig wat ik heb meegemaakt, zo weinig van bekend, mensen die weten het gewoon niet. Bij de wereldwijd door, daar gaat het alleen maar over dat museum, maar het, het wordt een beetje te grijp. Het is uniek hè, het is het eerste verdrag wat ooit gemaakt is. Hè? De eerste keer dat ze gingen nadenken... Hé, laten we eens een keer gaan bespreken... in plaats van elkaar kapot maken. Ja. Dat vind ik prachtig. Hè? Maar dit is toch wel een beetje het, uh, het B-evenement dit. Het B-evenement, oké. Okay. Dat is een hartstikke trots, man. <laughs> vorig, vorig. Oh, je hebt een button zelf. Ja. Gisteren bij de openingsfeest geweest, prachtig, man. Ik had ze even niet tegenop, trouwens. <laughs> Zo Ow. dik is het daarover in Utrecht. Bepaalt geen B-evenement. Matthijs van der Wiel deed verslag van de festiviteit... rond de viering van de Vrede van Utrecht, 300 jaar geleden. En er was ook inderdaad een feestje rond een museum in Amsterdam... maar er was ook nog een ander feest te vieren daar. PSV-Ajax, de kraker in de eredivisie gistermiddag... werd een feest voor fans van Ajax. Dat was toch een beetje zuur voor PSV-fans. Verslaggever Edwin Cornelissen sprak als eerste... met oud-PSV-voorzitter Hans van Rij. Tot mijn uh, grote droevenes moet ik gewoon zeggen dat het eigenlijk beter was. Ja, dat zegt ook de PSV-supporter. Ja, ook de PSV-supporter zegt dat je moet sportief zijn. Dat was gewoon zo. Ja, en wat betekent... Veel beter team, veel beter teamverband. Ja, maar dan beter. Boom, verdient verdiend gewonnen. Hoe ziet u de rest van het seizoen? Is het over voor PSV of ziet u nog wel kansjes? Nee, voor PSV is het over. Voor iedereen het is het over eigenlijk het kampioen. Dat staat vast. Dat kan niet meer mis eigenlijk. Dat kan niet meer mis. Dus uh, het gaat er alleen maar om uh, misschien nog een interessante strijd. Wie beter wordt. Precies. Hoe beleeft u dit seizoen? Want uh, de verwachtingen waren hoog, hè? Nou, bij mij niet. Nee, Nee, ik heb eh, nooit gevonden dat PSV... Kijk, we hebben afgelopen jaar eigenlijk hetzelfde beleefd. En ik heb niet gezien waarom PSV dit jaar beter zou zijn dan het, het vorige. Want, want eh, ja, eh, Dick Advocaat is een goede coach. Maar Fred Rutte was ook een goede coach, dus daar lag het niet aan. Nee, het ligt echt aan de kwaliteit van de spelersgroep in uw optiek. In ieder geval aan het totale team. Ja. De liefde voor de club wordt er niet minder om? Nee, dus, die is ingebeiteld. Hey, Pieter van de Hogeband, ja, jij bent natuurlijk echt een PSV supporter in optima forma, dus hoe beleef jij dan zo'n middag als vandaag? Pijnlijk, ik heb ja. pijn. Nee, nou, weet je, ik vond uh, heel eerlijk uh, Ajax uh, gewoon terecht, uh, terecht te winnaar en waar ze waren beter. En, uh, ja, dat, dat hoort ook bij sport. Maar gelukkig is daar dan naast hem Joep van het Hek, de ultieme Ajax supporter, die je denk ik uh, erg gelachen heeft vanmiddag. Ja, nou ja, ja ik kwam ik hier al vrij glimlachen naartoe rijden. Ik, ik nee, serieus. Ik had het gevoel dat Ajax wel uh, zou gaan winnen. Ja. En dat is ook gebeurd. ja Of heeft u toch nog wel een beetje in angst gezeten? Want uh, ja, PSV scoorde natuurlijk wel twee keer. Ja, maar de, ja, die, ja, die ene was echt een beetje de hele domme fout van Ajax. Ja. En uh, ja, die andere, nou, nee. Ik heb, ik heb niet in angst gezeten, maar ik ben wel blij met de 3-2. En die 3-2 heeft u denk ik ook hard om gelachen, of niet? Ja, heel hard. Ja. Ik ga de heer Van der Hogeman troosten nu. Zo is dat. Kwart voor zeven. De verkeersinformatie, John Bakker. Goedemorgen. Nou, goedemorgen. Het is rustig, hè? Met het is... weer, tenminste. Ja, ja zeker. Nou, ja, op de weg valt het eigenlijk ook wel mee, hoor. 20 kilometer. Dat is heel normaal voor een maandagochtend. Eigenlijk maar eentje die opvalt op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht. Bij Amersfoort 5 kilometer. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechter rijstrook is dicht. Verwacht je ervan voor half negen? Ik denk dat het uh, redelijk normaal zou moeten kunnen blijven. Als iedereen zich nou netjes aan de regeltjes houdt... dan komt het allemaal wel goed. Normaal op maandagochtend komen we niet boven de 150 kilometer. Nou, dat gaat vandaag ook niet gebeuren. Goed. John Bakker bij de ANWB, dankjewel. Dan naar Alicia Dixon met The Boy Does Nothing. I got a man with two left feet. And when he not to the beat. I really think that he should know. Gaan we weer naar Amsterdam. Daar is Mark Robin Visser. Mark Robin, plaats rust. Ach, gelukkig maar. Hij ja. zat al de hele tijd in de houding joh, tijdens die plaat. Maar er komt geen goed. einde aan. Ben je wel binnen? En... This boy does something. Ja, nee, wij zijn, bij zijn binnen door die prachtige deur. Samen met meneer Van Leeuwen, die is hier trouwens. Ja, ik heb het gevoel dat u hier een beetje kind aan huis bent. Ja, U loopt zo rond van, nou. Oh. Dat klopt ook wel, want ik ben hier heel <gifilfe> vaak geweest eh, omdat alle grote feesten rond Seel hier, Seel eh, oh, Amsterdam, eh, hier georganiseerd werden. Ja, officieel heet het hier het eh, militair eh, etablissement. Nee, het marine etablissement ja? Amsterdam. Juist. Ja, want we zijn, het moet wel eventjes formeel, het moet wel even goed doen, hè? Ja, ja, zeer zeker. Daar gaat het hier natuurlijk vandaag ook over. Want er komen hier vandaag 100 uh, commandanten. En die krijgen vandaag uh, instructie. Dat heet officieel de bevelsuitgifte. Van wat zij met hun eenheid moeten doen op 30 april. Ja, dat klopt. Uh, overigens is dat ook gebruikelijk bij bijvoorbeeld Prinsjesdag. Ja. Uh, en bij uh, staatsbegrafenissen. Dan ja. is er een bijeenkomst met alle commandanten... Die dan te horen krijgen wat er van hun verwacht wordt. Nou weet u daar heel erg veel van. En u weet ook veel van uh, de inhuldiging en van uh, de applicatie. Want u was de vorige keer woordvoerder van de burgemeester hier in Amsterdam. Dat, klopt, dat was ja. natuurlijk een andere tijd dan nu. Maar uh, die relatie tussen dat Koningshuis en de stad en al dat militaire vertoon... hoe moeten we dat eigenlijk allemaal zien? Ja, dat is altijd een uh, spannende relatie geweest, uh, Oranje en uh, Amsterdam. Uh, maar het militaire vertoon moet je zien als uh, de bevestiging van uh, de band... tussen het vorstenhuis en de krijgsmacht. En wat betekent dat, een band tussen het vorstenhuis en de Krijgsmacht? Uh, verbondenheid, uh, en dat komt op een uh, aantal aspecten ook uh, tot uitdrukking. Bijvoorbeeld de vaandels hebben de oranje kleur. De vaandels van het Nederlandse leger uh, zijn oranje gekleurd. En uh, die worden ook persoonlijk uitgereikt door de vorst. Ja. Maar goed, u zei, uh, we hebben het over de band tussen uh, het leger... en de, de Krijgsmacht en het, het Koningshuis. Maar wij leven in het land in een democratie. Ja. En uh, in een vrij land... Dat klopt allemaal. En het leger staat toch aan onze kant, aan u en mijn kant? Ja, maar ja. dat komt ook heel mooi tot uitdrukking bij de inhuldiging. Omdat de leden van de Tweede Kamer daar ook een eten afleggen of een belofte afleggen. Dus het is wederzijds, het is niet alleen de vorst, maar het is ook het parlement eigenlijk. Ja. En de aanwezigheid van de krijgsmacht komt tot uitdrukking... doordat alle vaandels en standaarden van het Nederlandse leger daarbij aanwezig zijn. Nou, wij, wij wachten op de commandanten, die komen hier vanaf een uur of negen, zo denk ik, verwacht ik dat ze hier uh, gaan binnendruppelen in, uh, in Amsterdam. En dan gaan we ook die, uh, goed even de uniformen bekijken. Ja, Bent u daar is, een uh, beetje in thuis? Ja, ik, hè? Ben, ik ben thuis in de uniformen, maar ik denk niet dat ze in het ceremonieel uh, tenue komen, wat ze nee. dragen op de dag van de inhoudiging zelf natuurlijk. Nee, maar ze zullen toch wel iets aan hebben, ja, wat leuk hebben is. Ze een uniform aan, ik kan er wel iets over zeggen, ja. <laughs> ja. Ik zie net, dat ik helemaal vergeten ben mijn schoenen te poetsen vanmorgen. Ja, dat uh, moet je hier ook in uh, deze die van u mogen ook wel even onder handen ja, genomen nog worden. nog Even een uh, borsteltje over, ja. Die hebben ze hier vast wel ergens. De, zeker. Op veel, we daar even daar op zoek gaan? Op vele plaatsen, denk ik. <laughs> ik heb een tip nog. Ja, Marcel. Ja, ouwe, ouwe nylon -kous. Een oude nylonkous. Een oude nylonkous. Ja, die heb je wel in zijn broekzak. Die heb ik hier bij me. Ja, maar dat is perfect. Dat is perfect. Dan hoef je geen schoens meer te gebruiken. Niks. Marcel heeft altijd een oude nylonkous bij zich. Ontzettend handig. Vraag maar niet verder. Zeven minuten. Voor zeven is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het publiek stond weer massaal langs het parcours... tijdens de Amstel Goldrace gistermiddag in Limburg. Ondanks een wintervol doping-affaires. Jeroen Wielaert registreerde de stemming onder de wielerfans. Argos, Shimano. applaus voor deze Nederlandse ploeg. Op de grote markt van Maastricht, onder het oude stadhuis... Het is, het. is het zondagmorgen als bij alle grote koersen. Het publiek dromt samen om de renners te zien... Ze kunnen ze aanraken. In het wielrennen zijn de verdetten dichtbij. Niet arrogant, wel gespannen. Levine Spits loopt daar rond. kauwberg is het genieten hier. Ja, geweldig. Ja, ik had even gedacht, ik denk er gaan minder, minder mensen hier naartoe komen vanwege... Ja, je weet hè. Vanwege het het is... doping. Ja, spreek het woord maar uit dan. Hè? Vanwege doping, maar het is hartstikke druk hier. Hè? Gezellige mensen allemaal. Heeft u er zelf problemen mee met doping? Ja, heel veel, hè. Ja, ik zie het ook economisch. Het zijn eigenlijk de... Sorry dat ik het grote woord gebruik. Het zijn dieven. Ze hebben ervan geprofiteerd. En andere, de kleine renners, de onschuldigen... hebben niks kunnen binnenhalen. Hebben de prijzen niet gekregen. Maar de nieuwe generatie zegt schoon te zijn. Gelooft u dat? Ja, dat geloof ik voor 98 procent. Dat is toch veel, hè? Nog meer mannen op de markt. Als jullie dit zo zien, geloven jullie dat het hier schoon toe gaat? Nee, nee. Ik denk het niet. Nee. Maar het blijft een mooi sport om te zien. Jij ja, kan niet anders zeggen. Ja. Dat is het dubbele, hè? Dat is heel dubbel, vind ik. Ja, ja. ja het is gewoon gezellig, hè? sfeer is prima, hè. Ja. Ja. Mensen bij de bus van Blanco. Denkt u dat het zuiver is? Nou, ik heb mijn hele grote twijfels. Want op een, zoals ze dat noemen, op een boterham met pindakaas kun je dit niet doen. Dus ik ben bang dat er nieuwe middelen op de markt zijn... die nog nu nog niet bekend zijn, maar over tien jaar... denken we, hé, hey, op de markt in Maastricht, 2013... toen heb ik die renner toch gezien. En toen heeft hij gewonnen. Maar hij had dat en dat misschien gebruikt, ja. Dus ik denk niet dat het schoon is. Maar toch staat u hier ook te midden van alle bewonderaars. Ja, dat doe ik al jaren. Dat blijf ik ook doen. Het is gewoon spannend, het is leuk, het is een grote kermis. Ik wil dat niet missen. Nou, zie we gaan ons aan u voorstellen. Blanco Pro Cycling, 21 Lars Boom, 22 Paul Martens, 23 Bouke Mollema. Jongens, als jullie dit zien, denk je dat het geloofwaardig is, zuiver is? Ik eh, denk daar liever niet over na. We zullen, de tijd zal het leren. Nummer 26. Ik heb gisteren 250 kilometer getrapt en dat doet gewoon pijn. En deze mannen die doen het twee keer zo snel en het doet net zozeer. Dus het blijft een prestatie. Dus je begrijpt ze misschien ook wel dat ze misschien wel iets nemen. Uh, ja, dat zou ik begrijpen. Ja. Te gast bij directeur Leo van Vliet, Limburger Frans Timmermans, ook bekend als minister van Buitenlandse Zaken. Gelooft u in de zaken van het wielrennen? Ik vind wielrennen een fantastische sport. En uh, wat er ook gebeurt, ik zal het altijd een fantastische sport blijven vinden. Wat er ook allemaal gebeurt, is, wielrenners zijn mensen die uh, alles over hebben voor hun sport. Soms te veel over hebben voor hun sport. Maar uh, ja, ik, uh, mijn liefde voor het wielrennen zal niet overgaan. U begrijpt de renners. U keurt hun eventuele gebruik niet af. Nee, uiteraard uh, moet de sport uh, eerlijk blijven. En oneerlijke sport maakt ook wantrouwende renners ook tegenover elkaar. Uh, wat dat betreft is het uh, niet veel anders dan in de politiek. Politici die uh, bedriegen, uh, die leiden tot uh, het, uh, het gevolg dat iedereen elkaar vreselijk wantrouwt. En zo zit het ook met wielrenners. Um, dus ik ben absoluut uh, tegen al dat dopinggebruik in de wielrennerij. Maar ik kan niet verhelen dat ik het gewoon een prachtige sport blijf vinden. En aan die sport trouw blijf. Misschien wel leuker dan de politiek? Oh ja, veel leuker ja. <laughs> het NOS Radio 1 journaal Media Overzicht. Het Algemene Dagblad heeft het geweld tegen ziekenhuispersoneel in kaart gebracht. Dat komt neer op 4.500 geweldsincidenten per jaar. In 1200 van deze gevallen gaat het om fysiek geweld, zoals slaan, schoppen en vechten. In andere gevallen gaat het om bedreigingen, scheldpartijen. En is ook een geval van stalking bekend. In ruim 200 gevallen is het geweld zo ernstig dat de dader een toegangsverbod tot het ziekenhuis krijgt. Het is chaos bij de VVD, concludeert de Telegraaf op de voorpagina. De krant ziet dat de kopstukken van de partij in het bezuinigingsdebat lijnrecht tegenover elkaar staan. Premier Rutte denkt dat de economie zo zal aantrekken dat nieuwe ingrepen niet nodig zijn, terwijl VVD-fractievoorzitter Hans Zelstra niet weet daar maar weinig van te geloven. En ook minister Edith Schipper zet vraagtekens bij het in de ijskast zetten van extra bezuinigingen. Volgens het Financiële Dagblad moeten grote concerns hun leveranciers sneller gaan betalen. Midden een klein bedrijf krijgt daardoor weer ruimte om te ondernemen en te investeren. Het zou de economische groei zelfs op gang kunnen brengen. Aan verslavingsklinieken moeten veel strengere eisen worden gesteld, schrijft de Volkskrant. Afgelopen weekend toonde de krant aan hoe eenvoudig het is om zelf een verslavingskliniek op te zetten. Een paar formulieren invullen is al genoeg. In reactie daarop zeggen Kamerleden dat een papieren toets vervangen moet worden door een vergunningenstelsel. En dan is er ook nog voetbal in de kranten. Ja. Ook zijn team, team van Frank de Boer, um, staat met de handen in de lucht. Ajax heeft de titel in het vizier, lezen we. In het Algemeen Dagblad is de foto van de topper PSV Ajax wat minder vrolijk. We zien de Eindhovenaren met hangende schouders Kevin Strootman een tegendoelpunt van Ajax verwerken.